Premier Papadimos deed gisteren een dringende oproep. Hij drukte de parlementariërs op het hart om in te stemmen met de bezuinigingen... omdat Griekenland anders failliet gaat. Bij het gebouw van de Russische premier Poetin in Moskou... heeft een vrouw zichzelf in brand gestoken. Beveiligers waren er snel bij. De vrouw van 56 is zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of ze politieke motieven had. Volgende maand zijn er verkiezingen in Rusland... en Poetin wordt zo goed als zeker de opvolger van president Medvedev.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 Morgen overdag af en toe wat regen en dan 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB Verkeersinformatie. In de kop van Noord-Holland en in Friesland is het plaatselijk glad door IJssel. Ja. We gaan er even door met drie wedstrijden die we nog hebben. Twee, nog een laatste kwartiertje en nog eentje gaat om half vijf beginnen. feyenoord Vitesse, in Waalwijk bezig. RKC Herenveen nog altijd niet beslist. niet meer. Nee, het enige doelpunt kwam tot nu toe van Van La Parra. We zitten een dik kwartier voor tijd. Herenveen houdt stand tegen dit RKC. Krijgt de tegenstander er niet onder. En dus is nog alles mogelijk. Eindhoven dan PSV, de Graafschap. Daar nog iets gebeurt, Richard. Nee, heel weinig. Jan Vennegoor of Hesselink komt in de ploeg bij PSV. Misschien kan hij het nog een klein beetje leuk maken voor de laatste 17 minuten. En ook Gregor Brijnburg komt in het veld namens de Graafschap Michael de Leeuw eraf. De ploegenachtervolging voor de mannen in Hamer. Hoe is we we met de Nederlandse ploeg, Sebastiaan? Slecht, want Nederland wordt laatste door een valpartij van Rian Ket in de laatste bocht. reed hij achter Jan Blokhuizen en voor Koen Verweij tweede positie dus. Maar hij wilde iets te snel verloor de balans en ging onderuit. Nederland was trouwens sowieso niet op weg naar de snelste tijd. Toen reed ze rond de vijfde, zesde plaats. De winst gaat naar Rusland, Skobrev, Lalenkov en Yuskov. Tweede wordt Korea, derde wordt Duitsland. Net als bij de vrouwen geen podiumplaats op de ploegenachtervolging. Dat blijft toch een onderdeel met haar val en opstaan voor de Nederlanders. Joe Jackson stond er bij een papiertje. Ik denk, hoort toch nog iemand? Elaine Cashwell zong mee, dat klopt ook wel. Want je hebt altijd twee mensen nodig voor een happy ending. <lacht> uh, ja, Helle Veen heeft er niet gevonden in uh, Waalwijk daar uh, bij RKC, volgens mij. Uh, ze staan aan de leiding. Volgens mij was dat wat je bedoelde, of niet? Ja. Ja, 1-0 is het. Op 11 minuten voor het einde. Maar het was bijna gelijk geworden door Ramos... die een wandeling mocht maken door het Friese strafschopgebied... een minuut geleden... Mocht kop ook op de hoekschop van Schet. En dat deed bovenop de lat. Kortom RKC heel dicht in de buurt van een terechte 1-1 geweest. Want deze wedstrijd verdient geen winnaar. En Nemet nu vrijgezet. Kopbal van Castellion eraan vooraf gegaan. Maar de redding is uitstekend van Van der Bussen. Op die inzet van Nemet van dichtbij. Het is een open kans. Een lange bal vervolgens Castellion. ...gekomen om wat oorlog te maken. Dan is Nemet doorgelopen, maar vindt hij dus van de bussen op zijn weg. Dat was weer een uitgespeelde kans. Er zijn er toch een aantal geweest in deze wedstrijd voor RKC... Om op zijn minst een 1-1 op het bord te zetten. Heerenveen heeft het vandaag gewoon niet. Is het het frisse weer, de accommodatie misschien, die niet uitnodigt. Veel kleiner is dan die in Heerenveen. Ik weet het allemaal niet, maar het loopt niet bij de vriezen van Ron Jans. En dit zal RKC nog meer hoop op een goed resultaat geven. Weer zo'n hoge bal, nu richting Neymet zelf. Kan hem niet verlengen tot bij een ploeggenoot. En dus de bal weggehaald achterin bij Heerenveen. Dat gebeurt door... Door een nieuwe man, een verdediger die eerder in de ploeg kwam. Doken Schmid, de rechterverdediger die kwam voor Jan Maat. Heerenveen moet achter de bal aan omdat RKC hem heeft op het middenveld. Maar hem net zo makkelijk weer kwijt is. Dat geldt dan voor Van Peppe. Bal van Jan Maat of van uh, Keerdarent daar richting Dost. is niet goed richting de rand van Strafsopgebied. Want Dost komt een stapje te kort. Die bal is niet hard genoeg. Van Geert Arendt Roordaan, dus zit daar de doelman bij van RKC, zoet. En is het gevaar voor RKC eventjes weg. Wel opgepakt door Herenveen op de eigen helft. Middels een ingooi, makkelijk ingeleverd dan door Breuer bij Ramos. En zo gaat RKC weer drukken. We zitten in de leukste fase van de wedstrijd, denk ik, met RKC. Dat op zoek is naar een 1-1. Aan de zijkant, op links bij de thuisploeg, het balbezit voor... Uh... Schet, maar die raakt de bal kwijt. Krijgt hem dan toch weer terug op de achterlijn. Allemaal aan de linkerkant van het veld. Het verdedigen is er met Doki Schmid op de punt van strafsopgemiddeld gebied. Inmiddels van Peppe. Dan is daar Martina. Speelt hem richting de rechterkant naar Braber krijgt hem terug, maar RKC combineert eigenlijk achteruit. En dat is niet de kant die het op moet, het moet vooruit. Dat begrijpt Castellion. Hoewel, moet ook weer terug. Tot bij Martina, dan weer vooruitgespeeld. Heerenveen staat zoveel is wel duidelijk onder behoorlijke druk van RKC. Maar houdt nog altijd stand. Negen minuten voor het einde van dit duel in Waalwijk is het 1-0 voor Heerenveen. En in Eindhoven bij PSV de graadskap dat niemand meer onder druk, Richard van der Made. Nee, de wedstrijd gaat een beetje als het bekende nachtkaasje uit. 4-1 is het nog altijd. 11 minuten nog in deze wedstrijd in Eindhoven. Fennagor of Hesseling zojuist ingevallen. En met hem is er in elk geval weer iets gebeurd. Twee kansen heeft de lange spits al gekregen. Draaide één keer uitstekend weg van zijn directe tegenstander. Lichaam tussen tegenstander en bal. Schoot goed in, maar de winter pareerde. En twee minuten later met een prima kopbal op de bovenkant van de lat. Daar had het dus 5-1 kunnen staan voor PSV. Dat nu met Buitens in de middencirkel. Buitens zojuist ingevallen. ...ook na langdurig blessureleed weer terug bij PSV. En PSV dat de bal rustig rondspeelt met Marcelo, nu weer breed. Ja, er zit duidelijk veel minder diepte in het spel dan in de eerste helft. Toen denderde de thuisploeg over de Graafschap heen. 4-0 was het bij rust en in de tweede helft mag je eigenlijk zeggen... ...dat de ploeg van Fred Rutte teleurstelt. Want het heeft gewoon heel weinig laten zien in die tweede 45 minuten. De Graafschap heeft zelfs nog een keer weten te scoren. De Graafschap dat nu misschien weer weg kan via Schrek of iets. Die kan een man uitspelen, dat lukt hem nu niet. Goed door... het de Rijk verdedigt. En via Toijfone, Strootman, is het dan weer PSV. Dat nu via Mertens. Goede combinatie. Dat ziet er aardig uit. Eén keer raken. Aan de linkerkant ligt de ruimte. Daar komt inderdaad Bauma. Wordt verdedigd door uh, Schreckhoffiets. Dan gaat de bal naar Toijfone. Net niet. Die maait over de bal heen. Mertens misschien nog in tweede instantie. En dan via Rozen. ruimtegraafschap graafschap toch weer op. Het gevaar geweken. En via El Hasnaoui gaat het balletje dan naar de rechterkant. Via Breinburg. Maar wie is er voorin bij de graafschap? Helemaal niemand. Het is geen Breinburg. Het is uh, Poupon. De eenzame spits van wie we heel, heel weinig. ...hebben gezien in dit duel en via een verdediger van, de gra van PSV gaat de bal dan weer over de zijlijn. Negen minuten nog in deze wedstrijd. 4-1 is nog steeds de voorsprong voor PSV. Snel terug naar Waalwijk. RKC Heerenveen, Ragnar. Hoekschop van Heerenveen, van Van La Parra. Maar die bal wordt weggehaald en RKC is weg bij de 1-0 achterstand. Want Heerenveen staat aan de leiding. Castellion gaat lopen op flinke snelheid. Hij heeft nog altijd de bal aan de rechterkant, geeft hem richting Neymet in het strafschopgebied, Kappen en draaien en dan nog een keer Michael Molz als in zijn beste dagen. Maar uiteindelijk komt die bal niet voor de goal, is het gevaar voor Herenveen vertrokken. En bij Herenveen denken ze nog even terug aan een moment van 30 tellen terug. Want Dost kan daar in vrijstaande positie kop op een voorzet vanaf de achterlijn van Van La Parra. Een katachtige reactie van doelman Jeroen Soet van RKC. Een arm. Voorkomt een 2-0. Maar het zou me niks verbazen als die bal over de lijn geweest is. Belangrijkste in dit soort gevallen is aan het einde van de rit vaak dat de scheidsrechter beslist. De assistent scheidsrechter helpt. En ja, die gaven geen doelpunt aan Bas Dost en aan Heerenveen waar het er wel behoorlijk de schijn van had. Het was een krachtige kopbal en zoet had er dus veel problemen mee. 1-0 voor Heerenveen. Geert Arend Roorda in balbezit. Dost is in de buurt. Heerenveen is in de middencirkel. Opening is van Kums aan de rechterkant van het veld richting van La Parra. Normaal gesproken toch aan de linkervleugel spelend. Maar in deze wedstrijd behouden ze de beginfase steeds op rechts te vinden. Meijers voor RKC. De tijd begint inmiddels wel te dringen. Want nog een minuut of zes. Ietsje minder in de officiële speeltijd. En Zoet heeft de bal teruggekregen van Van Peppen. Zwakke trap van Zoet. Daar zit Kums bij. Bijna Victor Elm. Dan toch RKC in de middencirkel wat kan overnemen met Van Peppen bal is naar de buitenkant gegaan, richting Van Hout in de, de ploeg gekomen. Stond op het lijstje geblesseerden voor deze wedstrijd. Maar is blijkbaar de afgelopen dagen miraculeus snel weer hersteld. Inmiddels nog maar 5,5 minuut tot aan het einde. RKC Heerenveen is nog altijd 0-1. werd zij slecht. Dus nu al een postuum album. We hebben het over Amy Winehouse. Our day will come. Ja, wie had dat meest turbulente leven? Amy of Whitney? We zullen het afwachten. We gaan snel naar de Rooms-Katholieke combinatie tegen Heerenveen. Ragnar. 2,5 minuut toch voor RKC om die 1-0 achterstand ongedaan te maken. Van Peppe neemt een ingooi. Krijgt geen hoekschop. Staat die ingooi echt te nemen naast de, de vlag aan de linkerkant van het veld. Nemet wil voorbij. Gerard Arend Roorda daar achterin bij Heerenveen. Dat lukt niet. Meijers er wel weer tussen. Voordat Heerenveen kan uitbreken. Want daar gokte de ploeg van Ron Jans nu een beetje op. Weg met Narsing en dan uitspelen. Maar volgens nog moet Van der Busse aan de bak op een hoge bal van Van Peppe vanaf de linkerkant. Sibon is in het elftal gekomen voor de doelpunt te maken van Heerenveen voor Van La Parra. Dat zou me niks verbazen als Sibon zich bezig gaat houden zometeen met verdedigen. Want uh, de voorsprong staat op het bord. Maar er is druk dus zo bij tijd en weile behoorlijke druk zelfs van RKC Waalwijk. Meijers nu gaat uh, die bal uh, tot drie keer toe uh, achterna. Heeft hem ook drie keer te pakken. Maar bij de vierde man van Herenveen eindigt het sprookje. En dan komt die bal terecht bij Van de Bussen. Gaat trappen met links. Anderhalve minuut nog maar te spelen in Waalwijk. En dan gaat Herenveen opklimmen naar de derde plaats in de Eredivisie. Het is toch allemaal wat in Friesland. Maar... Wie vanmiddag deze wedstrijd heeft gezien, heeft toch niet het gevoel dat hij heeft zitten kijken naar de nieuwe landskampioen? Want dat woord, dat woord kwam de afgelopen periode natuurlijk ook wel voorbij. Het gat is te overzien. Maar Herenveen zal wel beter in dit soort wedstrijden voor de dag moeten komen. Een vrije trap, daarop is het wachten op de middenlijn. Het is Bandjar, de verdediger, zojuist ontsnapt aan geel. En een schorsing voor de volgende wedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. De bal is onderschept door Herenveen. Dat overneemt met kunst, de diepte gezocht met Narsing. Onzorgvuldig zoals alles eigenlijk de hele middag onzorgvuldig is geweest. Je hebt een kliko nodig om van alle troep af te komen op het middenveld. Of op het veld hoorde ik een collega zeggen. En gelijk had hij. Want het was een rommelige boel vanmiddag in uh, Waalwijk. Maar uh, Sibon de bal heeft meegeeft aan de linkerkant op het middenveld aan. Kums bal terug naar Breuier. Lukraak naar voren getrapt. Geen probleem voor Bantjar. ...om die bal uit de lucht te pakken. De tijd tikt inmiddels verder als Zoet de bal heeft hem wegdrijft uit zijn eigen strafsomgebied. Een lange trap naar voren, dat kan Zoet wel. We zitten 20 seconden voor het einde met balbezit voor RKC aan de rechterkant in het strafsomgebied. Het schot van Castellion smoort in de voeten van Breuer, dan aangeschoten tegen Meijers. En zo gaat de bal over de achterlijn en mag Van de Bussen zo meteen gaan trappen voor Herenveen. Ongetwijfeld gaat hij daar de nodige tijd voor nemen. Dat weten ze ook bij RKC Waalwijk. Want de bal wordt keurig netjes klaargelegd door Van Hout, denk ik, voor Van de Bussen op de rand van het 5 meter gebied. Drie minuten extra tijd. Die zijn inmiddels ingegaan. Het is nog altijd 1-0 voor Heerenveen. Maar het zou nog altijd 1-1 kunnen en eigenlijk ook gewoon moeten worden. We gaan weer even kijken bij Richard van der Maaden. De wedstrijd loopt op zijn einde. 4-1, 4-1, 4-1. Nog steeds 4-1, 89ste minuut. De graafschap probeert zo af en toe nog eens op de helft van PSV iets uit te richten. Maar het is eigenlijk één fatsoenlijke aanval geweest. Eén uitbraak die gezorgd heeft voor de goal van Vermoed. Waarbij de Leeuw een hoofdrol vervulde. Veel meer hebben we van de graafschap eigenlijk niet gezien. En PSV, ja, dat is wat ingedut eigenlijk al vanaf het begin van de tweede helft. Het had in deze wedstrijd een half uurtje nodig om de graaf Graafschop op de knieën te krijgen. Nu heel slecht van PSV. Het schot dan een halve volley van Joeri Rozen. Maar van veel te grote afstand. En dan wordt de bal snel uitgerold door Isaac Son naar Strootman. En kan PSV misschien nog iets doen in de laatste minuten. Veel mensen zie ik al de tribunes afdalen. Die hebben genoeg gezien voor vandaag. PSV probeert het nog een keer. Met Wuitens breed naar Marcelo. De Graafschop verdedigt alleen Poupon. De spit staat in de middencirkel. Dan weer een overtreding van Nalban Toglu op Mertens. Maar Weger laat het spel doorgaan. Waarom ook niet? Nog een paar minuutjes extra in blessuretijd. 4-1, daar zal het wel bij blijven. Slotfase in Waalwijk, Ragnar. Hoekschop voor RKC. Van Hout na een fout van Elm, die niet uh, lekker afrekende met de bal. Het is 1-0 voor de Vriezen, zoals gezegd. En uh, nog een minuut of anderhalf, denk ik, in die extra tijd. Met de hoekschop van RKC, komt vanaf de rechterkant. Met Van Hout, bal weggehaald door Kums komt nooit in de doelmond terecht die corner en dus is het gevaar verdwenen voor Heerenveen. Ingooien is wel voor RKC zo te zien. Ja, dat denk ik wel. Er zal een verre gooi gaan komen. Ramos met de bal terwijl Ruud Brood nog altijd hoopt op een punt. Staat al minutenlang zwijgend en als een standbeeld voor zijn dugout te kijken naar zijn ploeg. Die aanval tegen Heerenveen. Bantjan heeft de bal. Het gaat even achteruit. Dan is daar Martina. Bal het strafsomgebied ingebracht. Elm die kopt en Meijers die schiet. En die bal nog aangeraakt denk ik. Nee, niet eens. Want hij verdwijnt twee meter naast het doel. Ik dacht dat even de baan van het schot wat wijzigde. Maar dat is niet het geval. En dus mag van de bussen na dat schot van Adel Meijers... de man die zo goed als zeker naar ADO gaat volgend jaar naar Den Haag... na dat schot mag van de bussen gaan, gaan trappen. Nog een halve minuut, ietsje meer. 35 tellen voor de RKC om er een puntje uit te halen. De Waalwijkers vorige week die knappe overwinning bij Groningen van 3-0. Heerenveen dat die gekke wedstrijd tegen Roda speelde 4-3. Het zou wel eens voor de 22e keer kunnen zijn dat Herenveen een goed resultaat boekt. Eén keer in die serie maar een nederlaag. Narsing gaat naar de grond en Herenveen krijgt... Een... Rond de middenlijn een vrije trap. Met Geert Arendt Roorda. En dan denk ik dat de, de tijd wel zo'n beetje voorbij is. En dat RKC een uh, merkwaardige 1-0-nederlaag gaat leiden. Het speelde lang met man Na het wegsturen van Snow en Sibon misschien wel op weg naar de 2-0. Dost moet achter de bal blijven. Maar Sibon kan niet geven omdat Dost dat niet goed doet. En dus loopt dit ook weer stuk. Narsing pakt nog wel op aan de zijkant. Maar dit had Heerenveen wel wat soepeler mogen uitspelen met Sibon. Opnieuw in balbezitpunt. Strafsomgebied. Daar is Narsing. Zal gaan schieten voor de 2-0. Maar in een duel met Bar Bantjar gaat hij naar de grond. Herenveen is daar slordig. Maar houdt aan dit bezoek aan Brabant, aan Waalwijk in ieder geval wel drie punten over. Dat is uiteindelijk wat telt. Tegen tien tegenstanders, zoals gezegd, lang gespeeld. Heerenveen was niet goed, allerminst. Maar dat doelpunt van Van der Panna in de 39e minuut bij beslissend. 12 punten dus haalt Heerenveen al dit jaar. PSV doet er ook weer 3 bij, Richard. Ja, en PSV komt op kop op basis van een iets beter doelsaldo dan AZ. doet prima zaken dus vanmiddag en blijft ook gewoon weer hier in Eindhoven... Ongeslagen. Het is een heel indrukwekkend uh, lijstje. Als je zo eens kijkt wat uh, PSV al 24 wedstrijden op rij hier in Eindhoven presteert. Europees in de beker, in de competitie. Al meer dan een jaar dus uh, geen nederlaag voor uh, PSV. Dat is uh, gewoon knap. Strootman misschien nog één keer in blessure-tijd. Nalbandoklo raakt die bal nog aan. Misschien zit Toyfone er ook nog aan. Maar de bal wordt uiteindelijk geplukt door de winter. Dan zie ik Weegreef, de scheidsrechter die het uh, heel makkelijk had vanmiddag. Zie je kijken op zijn uh, horloge. Doet dat dan nog een keer. Maar. De winter mag de bal nog één keer uittrappen. De graafschap, dat na dit weekend, een zuur weekend natuurlijk voor de graafschap, echt op die laatste plaats staat in de Eredivisie. PSV dus bovenaan. Dat kan zich gaan richten op donderdag als het de lastige uitwedstrijd Europees speelt tegen Trapsonspoor. En dan is het inderdaad nu voorbij in de sneeuw in Eindhoven. Wint PSV makkelijk op basis van een uitstekende eerste helft met 4-1 van de graafschap. En Richard zei al, door die 4-1 overwinning is PSV de nieuwe koploper met 5. 45 punten uit 21 wedstrijden. Heeft een beter doelsolo dan AZ. Heerenveen is nu de nummer 3 met 40 punten uit 21 wedstrijden. Heerenveen zakt een plaatje 39 uit 20. Kijken we even verder op de ranglijst. Dan zien we dat de RKC door deze nederlaag van 1-0 tegen Heerenveen 11 blijft met 24 uit 20. En de Graafschap blijft sluiten met 13 uit 20. Gaan we naar een wedstrijd toe eerder vandaag. Utrecht en ADO Den Haag. Twee ploegen die zich dit seizoen toch een beetje anders hadden voorgesteld. In de buurt van elkaar verkeren en vanmiddag tegen elkaar. Uitkwamen wel met een verschillend gevoel begonnen aan die wedstrijd. Utrecht vorige week 2-0 gewonnen bij Ajax. Vinden ze altijd leuk in de Domstad. En Ado Den Haag met 6-0 deze week onderuit tegen Az thuis nog wel. Kortom, Utrecht-Ado Den Haag eh, met verschillende gevoelens begonnen, maar met gelijke gevoelens reinigd. Want uiteindelijk in 1-1 de Moesje en immers in een wedstrijd waar heel veel blessures vielen en heel veel onderbrekingen waren. Ronald van der Veer over dat alles in gesprek met de trainer van Ado Den Haag, Marie Steijn. Maurice, mogen we dit een veldslag noemen? Nou ja, als je twee meter naar links gaat, dan, dan, dan, dan, dan liggen er wat aangeslagen mensen in de kleedkamer, ja. Zullen we eens even doornemen, de keeper. Ik zie hem toevallig net achter me langslopen. Het gaat wel weer, geloof ik? Ja, hij was even krokkie, dus uh, de dokter gaf aan geen risico. Nou, dan moet hij eruit. Uh, Horvat hebben uh, ook gelijk binnen een paar minuten uh, verrekt een kuitspier. Dat kon ook niet meer verder. Vicente had in de eerste helft al een tik gehad. En in de tweede helft uh, ja, een beetje onbesuisde actie. En uh, dat kost hem uh, ja, gelijk weer uh, last van zijn enkel. Dus ja, we moeten drie keer noodgedwongen wisselen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 denk je dat het een terechte uitslag is met 1-1. Dan ben ik trots op die gastdoer, hoe ze eruit zijn gekomen. Ik vind wel dat, uh, dat wij uh, ja, denk ik iets te weinig gedaan hebben... met, met, met de kwaliteit die we, dit, die we vandaag in het veld hadden. We hebben ook elke keer erop gehamerd dat we moeten voetballen. En um, dat heb ik iets te weinig gezien, maar dat begrijp ik ook wel. Want ik heb een ploeg uh, vandaag in het veld ja, die, die toch uh, qua zelfvertrouwen... Het lastig heeft gehad, denk ik, na van de week. Alhoewel dat gisteren niet te zien was op de training. Maar we moesten, inderdaad, moesten wat meer durven voetballen. In de rust ook aangegeven. Vonden we te veel ook in de eerste helft. de lange bal op verhoek hoek zochten. Nou, die vloer alle duels van Schut. Wat ook logisch is. Maar op het moment dat we de bal over de grond speelden. bij Sherry en dan kwamen we aan het voetballen. En daar hebben we denk ik iets te weinig mee gedaan. Ja, het was ook broodnodig. Hè? Ik bedoel, je kunt wel tevreden zijn over het voetbal. Maar het gaat uiteindelijk om de punten. En dat zijn er na de winterstop bitter weinig. Ja, eens. Uh, te weinig. Ik vind uh, dat we Roda thuis. Uh, dat, we, dat we te weinig gekregen hebben. Want ik vind dat we daar... Uh, ja, het wordt 3-3, maar ik denk dat als één ploeg daar verdiende te winnen dat wij het waren. Uh, NRC uit. Ja, doe je jezelf veel tekort door na een kwartier uh, te verliezen. Uh, de wedstrijd staat met 2-0. Verlies je de wedstrijd op. Nou, een AZ uh, ja, is natuurlijk kampioenskandidaat en daar, uh, daar mag je van verliezen. Ik vind 6-0 wel veel te veel, laat dat ook duidelijk zijn. Ja, en vandaag Utrecht uit, wat over het algemeen natuurlijk een lastige wedstrijd is. Um, en, en na zo'n hele week denk ik 1-1. Uh, nou, nogmaals, ik ben uh, trots op die gasten, heb ik ook gezegd. Ik ben uh, compliment hoe ze, hoe ze naar, uh, na, na woensdag uh, de rug hebben gerecht. En uh, nou, dat geeft vertrouwen voor de wedstrijd tegen Excelsior en NAC. Maurice Stijn dus naar Utrecht-Ado 1-1. Naar MESH. Goed, we gaan het hebben over Feyenoord tegen Vitesse. De wedstrijd die zo meteen over een paar minuten gaat beginnen in de Kuip. Ik heb begrepen, en die houdt niet niet altijd best hier daar, hè? <laughs> Dat is een uh, understatement. Je kunt hier keepstangen neerzetten. En dan uh, kun je er ook nog een aardige afdaling uh, vanaf de derde ring uh, <laughs> maken. Uh, het sneeuwt, Heb je heb uh, je skis met... bij je, Annie, Heb ik altijd bij me, ja. achter in de auto. Ja, bowlingbal ja, het... en skis heb je altijd bij je. <laughs> altijd, dat weet je toch. <laughs> <laughs> maar die bowlingbal heb ik zo weinig aan. Uh, het was wel aardig om te zien. Tenminste, niet voor uh, mij, maar voor de mensen om ons heen. Dat uh, het publiek... Uh, de sneeuw gebruikt om mooie balletjes van te maken en over. Ik heb mijn handschoen niet bij me, Tom, anders had ik ze kunnen ja. vangen. Uh, het is, uh, wat dat betreft, weer echt uh, winterse. Dat is helemaal niet erg, want we gaan kijken, hopelijk naar een hele leuke wedstrijd. Feyenoord-Vitesse. Ja, uh, Feyenoord doet heel erg goed afgelopen weken. Winnen van Ajax, winnen van NEC uit. Ja, dan uh, doe je het goed. En als je uh, vandaag van Vitesse wint dan kom je zomaar in de buurt van die derde plaats. En dat uh, had ze toch eigenlijk niet verwacht hier in Rotterdam. En goed meedraaien in het linkerijtje, dat zou al leuk zijn geweest. Maar het gaat gewoon heel goed met dit team. Met natuurlijk de grote man John Guidetti. Hij staat uh, weer in de spits. Guillaume Fernandez ook. Uh, voorin en uh, achterin blijft Bruno Martis. die gewoon staan naast uh, Ron Vlaar omdat uh, de geboren Portugees het ook heel goed doet in verdedigend opzicht. Bij Vitesse, uh, ja, de belangrijkste man blijft daar toch Gouram Kasia. De Georgiër, de aanvoerder, die centraal achterin staat. Ik ben heel benieuwd hoe hij het bijvoorbeeld tegen Riedetti gaat doen. Op dit moment komen beide teams het veld op. De nummer 5 op dit moment. Uh, Feyenoord tegen de nummer 7, Vitesse. Waar dit toch wel een echte testcase is. Hoe doet Vitesse het tegen dit Feyenoord? John van der Bron wil hoog eindigen met zijn team. Staan op de zevende plaats. Kan natuurlijk uh, allemaal veel beter. Maar dan moet er wel in de kuip worden gewonnen. De kuip die uiteraard weer vol zit. Want als het goed gaat in Rotterdam. en eigenlijk altijd zit die kuip. Gewoon lekker stamp en stampvol. En dat geeft een beetje warmte en dat hebben we nodig. Sedar Gusebuk is de scheidsrechter. Hij staat in het midden met een oranje bal vanwege de sneeuw. Zo dadelijk dus om half vijf de wedstrijd. Feyenoord tegen Vitesse. De Nederlandse tennisers zijn ongeslagen gebleven... in de Davis Cup ontmoeting met Finland. Timo de Bakker won ook de vijfde en laatste partij. Met zijn overwinning op Juho Pokka werd het uh, 3-6-6-3-6-2. Bepaalde hij de eindstand op 5-0... Abdi Nageye heeft de groet uit schoolrun gewonnen. Nederlands atleet geboren in Somalië. Had twee tellen voorsprongen op de Brit, de Brit Scott Overall. De Noor Sindre Boera's werd derde. Net voor Khalid Shukut Die dezelfde tijd achter zijn naam kreeg Jesper van der Wielen. En Stitzinger ook Nederlanders volgde op de vijfde en zesde plaats. En Michel Buter testte zich ter voorbereiding op de marathon van Boston. Waar hij de Olympische limiet gaat uh, hoopt. Althans te lopen. Hij werd elfde in 29-16. En Koen, Koen Raimaker zijn kwam als vijftiende binnen 29 minuten en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 Bij het kantoor van de Russische premier Poetin in Moskou... heeft een vrouw zichzelf in brand gestoken. De vrouw van 56 is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of ze politieke motieven had. Volgende maand zijn er presidentsverkiezingen in Rusland... en zo goed als zeker wint Poetin. In de eerste anderhalve week van februari... is het nog nooit zo koud geweest als dit jaar. Het gemiddelde van de dag- en nachttemperatuur in de beeld... lag de eerste elf dagen van de maand op min zeven. En in het oosten van Congo is een privévliegtuig met regeringsfunctionarissen neergestort. Onder de doden zou de belangrijkste adviseur van president Kabila zijn. Aan boord van het vliegtuig waren ook de minister van Financiën en een gouverneur. Zij raakte zwaar gewond. En dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Pak of hoef. Bewolking. Van tijd tot tijd valt er wat sneeuw. In de kustprovincies kan het ook wat vochtiger zijn. Dan zou het regen moeten wezen. De ondergrond is nog steeds bevroren. Kan het ijzel opleveren? En dan raadt u het al. Het kan glad worden. En dat kan het eigenlijk de hele nacht. Want vannacht wordt het dan weliswaar droog. Maar dan gaat de temperatuur weer wat zakken. En vriest het op veel plaatsen licht. De temperatuur tussen 0 graden vlak aan zee en min 4 in het zuidoosten. Kan mist ontstaan. Die kan aanvriezen. En dan kun je allerlei soorten van gladheid krijgen. Dus door die aanvriezende mist of bevriezing van natte weggedeelte. Hoe dan ook, het is op Morgenochtend. Morgen in de loop van de dag. Temperaturen tussen 2 graden boven nul in Limburg. en plus 6 in de kustgebieden. Het is bewolkt, het is wat nevelig, misschien wat mistig. En later op de dag komt er een nieuw neerslaggebied aan. met regen langs de kust en landinwaarts inwaarts weer kans op wat sneeuwval. En dan de komende dagen blijven de nachttemperaturen steeds dicht bij nul liggen. En dat betekent dat we aanhoudend kans hebben op gladheid. Overdag is het plus 5. En alleen dinsdag is het wat langer droog met een beetje zon. Twee minuten over half vijf. Laatste wedstrijd van deze ronde op weg naar de derde plaats. Misschien wel gedeeld derde dan weliswaar. En die houdt kan Feyenoord tegen Vitesse thuis. De eerste aanval is voor Feyenoord. 0-0 de stand na een minuutje spelen. Inborp aan de rechterkant van het veld. Op Schaken. Schaken terug naar Leerdam. Leerdam moet hem even aan Klaasie geven. Klaasie, de revelatie van dit seizoen. Goede voetballer Haarlemmer. En via een tegenstander, via Buten, gaat de bal over de zijlijn. En mag Feyenoord weergooien. Doet Leerdam. Rechtsbek doet dat naar Schaken. Schakenbal naar Klaasie. Feyenoord dus meteen op zoek naar de openingstreffer. Guidetti wordt gezocht, maar die maakt een overtreding. Gezien door Giuseppe de scheidsrechter. En dan kan de bal op de rand van het strafschopgebied neergelegd worden. En kan Piet Veldhuizen de bal in het spel gaan brengen. Een beetje een tegenvaller voor John van der Brom. Want Ibarra kan niet spelen, heeft het niet gehaald deze wedstrijd. Zijn vervanger, Georgi Chanturia. Heel aardige voetballer, waren het niet dat hij... En vaak vergeet dat je ook nog medespelers hebt. En alles eigenlijk uh, in zijn eentje vaak uh, probeert te doen. Balbezit voor Vitesse na die vrije trap die genomen is. Rustig. Kalas die de bal terugspeelt naar keeper Veldhuizen. Uh, een uh, aardig bombardementje van uh, sneeuwballen. Wordt er vanaf de zijkant gegooid want de sneeuw blijft liggen. En dan kun je er van die heerlijke ballen van maken. Maar liever niet uh, meer vanmiddag. Balbezit voor Kalas. Geen uh, oprukkend uh, Feyenoord. Dat wacht een beetje af op de aanval van uh, Vitesse als de bal naar, uh, naar uh, Cascia gaat. Cascia terug naar Kala. Is een laag tempo in het begin van deze wedstrijd. Gaat de bal naar de buitenkant. Naar Patrick van Aanholt. Van Aanholt. Naar voren is het uh, Ruben Schaken die mee verdedigt. Voordat Jan-Ari van der Heijden in balbezit kan komen. En schaken en leer dan. komen er zo goed uit. Er wordt gevraagd door Bakal. Maar Bakal krijgt hem niet. Wel Elamadi. Elamadi nu wel naar Bakal. Bakal richting het schapsopgebied Aan de rechterkant moet de bal voorkomen. Hij krijgt hem niet voor. omdat via een tegenstander de bal over de achterlijn gaat. via Kalas. En de eerste hoekschop voor Feyenoord en Feit is. vanaf de rechterkant. Het publiek ziet het allemaal wel zitten. Is in grote getalen uiteraard weer opgekomen. hier waar het best glad is rondom de kuip. Maar dat mag de pret niet. De hoekschop vanaf de rechterkant met het rechterbeen van Klaasie. Dus de bal een beetje van het doel af. Dat zie je ook. Een beetje geduw en getrek op de rand van het strafschopgebied. Als Vlaar bijvoorbeeld naar voren kan komen. Klaasie met de bal bij de eerste paal wordt helemaal gemist. En dan is het eigenlijk door iedereen gemist. En is het Nicky Hofs met een Feyenoord verleden. Die kan uitverdedigen en zo na een minuutje of 3,5 spelen in de Kuip. Bij Feyenoord Vitesse nog altijd 0-0. Een week voor het WK Allround in Moskou laat iedereen Wüst zien dat ze in vorm is. Bij de wereldbekerwedstrijd in Hamer won ze gisteren de 1500 meter en de 3 kilometer. Vandaag daarop werd ze derde. Na die race sprak ze met collega Bert Maalderink. Ik dacht heel even, Wüst gaat hem winnen. Jij ook? Ah, nou ja, had ik gehoord. Alleen, uh, ja, ik heb echt een goed, goede race gereden. Nog voor de kwaad. was alleen, het einde kwam ik net een beetje te kort. En, uh, nou ja, dat moet dan voor een week week maar. Het was een uh, goede race en ik hield een mooi vlak. Dus ja, uh, nou, kan ik zeker mee... Uh, op naar Moskou voor een week. Ja, want gisteren was al een goede 500 meter tegen Nesbit, Ook een soort van concurrenten. En dan nu tegen Sablikova rijden. Is dat een voordeel dat je een week voor een WK tegen zo iemand rijdt? Ja, maar maakt me in principe niet uit. Maar het was wel, tegen Sablikova was wel even goed om weer uh, drie kilometer te rijden. En vooral ook om mijn eigen race te rijden en niet gek te laten maken. Ik ben in het verleden wel eens... dat ik dan telkens zat te wachten van wanneer komt ze nou, wanneer komt ze nou. En ik was gewoon heel goed gefocust op mezelf. En dat had ik gisteren ook... Uh, Tijdens de race van Nesbit. En, uh, ja, ik ben gewoon goed en ik ben heel blij met uh, deze twee dagen, want het laat zien uh, dat ik fysiek uh, gewoon in orde ben. Technisch gaat het steeds beter, dus uh, ik ben er wel klaar voor. Is dat belangrijk voor jou om dat te zien? Dat het goed gaat? Tuurlijk, je wil ergens je vertrouwen uithalen en je hebt ergens je vertrouwen nodig. Uh, waardoor, zonder vertrouwen word je geen wereldkampioen. En, uh, ja, dat uh, vertrouwen heb ik dit weekend zeker, uh, zeker behaald. En, uh, het was lang geleden dat ik weer. Uh, ja, echt geracet heb. Ik heb wel een 500 500-je vorige week, maar ik heb vooral heel veel in trainingen gedaan. En ik moet zeggen, wedstrijden rijden, daar doe ik het voor. Dus dat vind ik wel het mooiste wat er is. En is het dan ook juist goed dat je hem niet wint? Ja, misschien wel. Ik denk, uh, ja, ik rij gewoon hele sterke en ik weet dat ik waard ben. En, uh, ja, weet je, laat uh, Stablicoven nu maar lekker winnen. Dan win ik volgende week wel. Want het gaat echt tussen jullie tweeën, geloof ik, hè? Want Nesbit, ja... Ik bedoel, die heeft natuurlijk jetlag nu, maar je ziet meteen: drie kilometer voor Nesmet, dat is een worsteling. En de vijf kilometer wordt er nog veel meer. Ja, dat weet je niet, dat moet je voor een week natuurlijk altijd nog maar zien. En, uh, het is natuurlijk wel ijsterk 500 en daarin je kan ze wel een groot gat slaan. En, ja, het wordt zeker wel spannend, nooit. We moeten ook niet de leenstrafgee. Die reed natuurlijk ook heel goed enkel uh, around. round en, uh, ja, ja, Pechstein doet vandaag niet mee, maar ja, je weet het nooit. Ja, de geruchten gaan een beetje, of ze is zeker terug naar Berlijn nu. Maar de geruchten gaan ook van dat zij ja, ziek is. De mensen, dat is de mededeling. En dat de kans groot is dat ze ook volgende week in Moskou er niet bij is. Heb jij haar nog gesproken? Nee, ik heb er niet meer gesproken. Ik heb deze dagen ook, uh, ook niet gezien. Dus uh, ja, ik weet het niet. Is dat een voordeel voor jou of maakt het allemaal niks uit? Maakt niet uit. Maar wie er niet is, kun je ook niet verslaan. En, uh, ah, ik heb in ieder geval nog genoeg concurrentie. Dus uh, het wordt spannend genoeg nog voor de week. En één voordeel, er zit een uh, dak op in Moskou ja daarom en uh, Moskou ligt me wel vorige week hard gereden in het verleden uitgereden. gereden dus uh, volgend, volgend weekend maar weer uitrijen Deze huidzending al Whitney Houston en ook Amy Winehouse. U hoeft niet bang te zijn. Nelly Fortado leeft nog Powerless uit 2003. Vitesse heeft de kampioensplanning een beetje bijgesteld. En niet met een jaartje, naar 2014. Wat is de kampioensplanning van Feyenoord als het zo doorgaat? Ja, dat is wel grappig natuurlijk. Dat je afgelopen maandag opeens in de krant en op zondag op radio en tv hoort van... nou, misschien dit jaar wel. Ja, dan moet je toch dit soort wedstrijden gaan winnen. Een hoekschop weer voor Feyenoord. Omdat Piet Veldhuizen de bal niet voor de lijn kan houden. Staat 0-0 bij Feyenoord-Vitesse. Ja, Feyenoord doet het natuurlijk uitstekend. En eh, omdat alle andere ploegen daarboven... hij toch regelmatig ook punten laten liggen. Ik kan het zomaar heel gek. Gaan lopen dit seizoen. Zo denkt men hier in Rotterdam. Maar ja, Rotterdam is natuurlijk niet geheel Nederland. Klaas mag de hoekschop de derde voor Feyenoord gaan nemen uh, vanaf. De rechterkant. Terwijl Bakal de schoenveters nog eens een keer vastmaakt. Het veld is niet goed. Het is moeilijk bespeelbaar. Dat zie je. Veel pasers mislukken. En dan is Bakal klaar met zijn veters. Heeft hij zijn handschoentjes aangetrokken. En kan er een. Ah, er komt nu een witte bal het veld in. Omdat het gestopt is met sneeuwen. En Klaas die vanaf de rechterkant met een witte bal. In plaats van de oranje bal. De hoekschop mag gaan nemen. Hij legt hem neer. De man met de Hanekam. En gaat de bal voor het doel brengen. Waar weer met de rechtervoet wordt genomen. Vanaf de rechterkant. Dus de mannen in komen lopen. Daar is de eerste goal. Jawel, het is 1-0. En is het Bro uh, Kelvin Leer dan? Volgens mij wel. Of Guidetti? Eén van de twee is het. Ik denk Guidetti. Want die wordt het meest omarmd. Uh, Zou ze 15e zijn? Feyenoord leidt met 1-0. Dat is duidelijk. Uh, Koeman blij. Guidetti blij. Want die hoekschop komt dus voor het doel. En dan is het... Uh, ja, ik denk, ja, het is er. Uh, Guidetti die tussen wat mensen in staat. En is hij die uh, scoort? Ja, hij krijgt de bal tegen zich aangekopt Door Leerdam. En daardoor gaat de bal het doel in. Anders was hij er waarschijnlijk niet in gegaan. Leerdam kopt de bal tegen Guidetti aan. Daardoor. Uh, gaat de bal uh, veranderd van richting. Piet Veldhuizen zijn nog. Guidetti heeft hem met de arm geraakt. Gaat zich uh, beklagen bij uh, Kusebuuk, Maar dat heeft geen nut. Het is 1-0 voor Feyenoord. De 15e dit seizoen van John Guidetti. Goed, dan gaan wij weer eens even wat anders doen. We gaan naar Frank de Moege. Ja, oud Willem II, die tegenwoordig speelt voor FC Utrecht. Hij kwam vandaag tegen Adel Den Haag niet verder dan een 1-1 gelijkspel. En de balen die eigenlijk toch wel van, van die gelijkmaker... die uiteindelijk nog voor de rust werd gemaakt door Lex Immers. De Moerje was zelf verantwoordelijk voor de 1-0. Na afloop van de een je met Ronald van der Geer. Ja, we verwachtte vooraf een vechtwedstrijd jullie misschien ook wel. Want dat is ook geworden, hè? Ja, klopt, ja. Ik denk uh, het laatst zeker dat alle kanten op kon. En uh, ja, helaas voor ons uh, puntje. Ja. Ja, er waren weinig kansen in de tweede helft. je kreeg er nog één, denk ik. Ja, ik denk dat wij uh, wel uh, in het algemeen de beste kansen hebben gehad. Zeker ook de eerste helft. Alleen uh, ja, op een beetje uh, ja, ongelukkige manier komen zij op gelijk. En uh, ja, tweede helft uh, probeer gewoon door te gaan. Wij moeten, ja, we moesten gewoon drie punten halen. En daar gingen we ook voor. Ja, en dan, uh, ja, op het laatste wordt het een beetje heen en weer uh, voetbal. Doordat ze zeggen, jullie kunnen nooit winnen hè? na een wedstrijd tegen Ajax. Dan is het altijd uh, helemaal niks. Ja, het was niet helemaal niks vandaag. Ik bedoel, je houdt er een punt aan over? Ja, maar ik denk ook dat, uh, ik vond dat wij verdiend hadden om te winnen als er een club was uh, die moest winnen. Maar uh, ja, we hadden het dan eerst de eerste helft uh, moeten afmaken. En, uh, ik denk dat we toen ook uh, heel veel druk naar voren speelden. agressief speelden. En uh, ja, 1-0 voorkomen. En dan dat zij ja, nogmaals op een beetje gelukkige manier... Uh, of ja, ongelukkig voor ons dan, uh, op 1-1 komen... Ja, tweede half proberen gewoon door te gaan. Eigenlijk hetzelfde, alleen ja, je ziet de uh, krachten vloeien met je weg. En die bal moet dan ook een keer goed vallen. En ik denk dat wij alsnog de beste kans hebben gehad. Alleen uh, ja, ging het in en dan uh, is het uh, dan op het laatste weten dat je dan nog hun punten had en uh, niet meer verliest. De bedoeling was duidelijk, leek me. Hè? Jullie wilden Adolf vanaf het begin gelijk bij de strot pakken. Ja, precies. Ja, ja. Ja, we wilden gewoon laten zien dat we hier alleen voor drie punten zouden komen. En, uh, ja, dat hebben we wel laten zien, alleen uh, het, is, het is eentje geworden. Toch kunnen jullie inmiddels wel weer een beetje de rug rechten. Hè? Ik bedoel, het was een hele nare, nare serie waarin iedereen zei nah, dat het dat wordt nooit meer wat. Dat is heel knap toch nog dat je daar uitkomt? komt. <laughs> ja, klopt. We wisten gewoon dat het een hele lastige serie zou worden na de winstop en voor de winstop. Uh, de ploegen die we voor de winstop ineens ook doorkregen, ja, waren geloof ik de top 8. En die zouden we na de winstop weer krijgen. En uh, ja, tot nu toe hebben uh, we geloof ik eentje verloren. En uh, ja, dat is uh, op zich wel goed. Alleen, uh, ja, toch, dit soort wedstrijden moet je wel winnen om helemaal weg te komen beneden. En dan hadden we gewoon goede stappen kunnen maken. En ja, dat hadden we ook van tevoren gezegd. Alleen, uh, ja, niet verloren. Volgende week uh, weer thuis. Dus gaan uh, nou, we weer voor de drie punten. Een beetje lang naspel, dus om de drie minuten te halen met die plaatsen uit die tijd, natuurlijk 1968, de small faces met uh, kijk ik nog even door. Nu haalt hij de drie minuten. Lazy Sunday. We gaan weer eens even naar Feyenoord. Vitesse. Ja, Feyenoord heeft nu ook het geluk dat de scheidsrechter ook een beetje coulanter wordt. En de positie weer in zijn verkeer, Andy. Ja, duidelijk, want die kopbal van Leerdam richting het doel van Veldhuizen kwam tegen de arm, die wel strak langs het lichaam van Guidetti zat, maar toch tegen de arm en via die arm ging de bal het doel in. Dus ja, ik denk toch dat je zo'n uh, doelpunt dan moet afkeuren normaal gesproken als, het, uh, als een hensbal. En uh, ja, daar heb je gewoon voordeel van. Guidetti scoort daarmee zijn vijftiende en de Eerste voor Feyenoord. Even daarna een enorme kans voor Butner. Die alleen op Mulder afging. De keeper van Feyenoord. En uh, Butner kon uh, de bal niet langs Erwin Mulder uh, plaatsen. Even daarna nog een kans voor Marco van Ginkel. Die een uh, schot vuurde. Maar dat was krachteloos. Terwijl hij uh, op een mooie positie stond. Recht voor het doel. Randje straks op gebied. Nu heeft Vitesse de bal. En probeert hem rond te spelen. Van de struik speelt de bal naar Kalas. Kalas kijkt om zich heen. Ja, Feyenoord vindt het wel even goed. Komen jullie maar. Lijken ze te zeggen tegen Vitesse. Op dit uh, moeizaam bespeelbare veld. En dat zag je ook, dat er toch veel slechte pases werden gegeven. Je moet het echt kort houden, wil je een mannetje bereiken. Nu is het Butner die de bal... Speelt naar uh, Kasia. Kasia de bal, de diepte in. Naar Havenaar. Havenaar probeert de bal naar medespeler te krijgen. Lukt niet. Elamadi zit ertussen. Terug van de Afrika Cup. Uh, zal het uh, uh, heel wat kouder hebben dan daar. Daar uh, gaat Bakal naar Elamadi. Uh, Elamadi halverwege de helft van Vitesse. Geeft geen goede paas. Bal wordt uit de verdediging weggewerkt. En dan uh, wordt hij opgevangen door Janari van der Heijden. Janari van der Heijden speelt de bal naar Butner, Butner naar Hofs. Hofs met een uh, Feyenoord verleden. speelt de bal goed de diepte in richting Butner, maar daar zit Vlaar, de aanvoerder van Feyenoord goed tussen, en via zijn tegenstander speelt hij de bal over de zijlijn en mag Feyenoord gaan gooien, na eens even kijken bijna 20 minuten spelen, leiden de Rotterdammers met 1-0 tegen Vitesse en als de Rotterdammers winnen komen ze op gelijke hoogte weer met Heerenveen, wat andermaal won bij RKC RKC Herenveen 0-1, keurig denk je dan van La Parra, Eén keer gescoord winst voor de Herenveeners. maar als ik u vertel dat Snow in de 37 e minuut rood kreeg en de 10 van RKC grote druk konden uitoefenen, de hele tweede helft op de elf van Heerenveen. En Heerenveen echt een beetje ontsnapte met die overwinning. Dan zal er wel een wat dubbel gevoel zijn achtergebleven. Misschien ook bij de trainer, Jeroen Elshoff praat erover met de winnende trainer, dat wel van Heerenveen, Ron Jans. Ja, je ging hier net staan uh, en er kwam nog even een enorme zucht uit. Ja, want... Uh... Het gaat in eerste plaats om resultaat, dus, uh, dus dan is het opluchting. Maar uh, als je ziet wat wij hier voetballend uh, hebben geboden, met name in de tweede helft met een man meer, dan, uh, ja, dan mag je echt uh, hartstikke ontevreden zijn en, uh, en blij zijn dat het 1-0 is gebleven. En ze zeggen wel, als je bovenin mee wil doen of kampioen wilt worden, dan moet je ook slechte wedstrijden winnen. Nee, dat is zo. Dat zei ik ook in de kleedkamer. Ja, als we zulke wedstrijden winnen, dan, uh, ja, dan kan Europa ons bijna niet, uh, niet ontgaan. Maar dit moet je niet uh, te vaak doen. Uh, en, uh, je gaat uh, meteen al zoeken naar, naar, naar oorzaken. En, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, dan, dan, dan ben je alleen maar aan het gissen. We hebben de hele week op, op Kunstgras getraind. En, uh, en op Künstleren hebben we ook nog een uh, situatie gedaan... Uh, dat we uh, tien minuten met een man meer hebben gespeeld. Sommigen we na vijf minuten ook al met 2-0 achter. Nou ja, dat had vandaag uh, had het in de tweede helft ook gekund. Was dit het bekende verhaal van de ploeg die met een man minder komt... Uh, die dat dan uh, dusdanig compenseert met instellingen en werklust dat je er bijna niet tegenop kan boksen? Nou, dat, dat is één. Maar uh, ik, ik denk toch dat, uh, ja, dat Snow met zijn rode kaart uh, ja, ons wel heeft uh, geholpen. Want in uh, die fase van de eerste helft na die rode kaart scoren wij ook uh, de goal. Uh, maar eh, ik vind eh, ook buiten de, de, de strijdlust die RKC heeft geboden... dat ze ook, eh, ook gewoon eh, goede voetballers zijn. Ja, hoe zie je dit nu in de reeks van de afgelopen weken? Want jullie ja, zijn geweldig op de reef, ook voetballend gezien. Dat laat misschien hier en daar wel eens een steekje vallen in wedstrijden. Maar is dit dan een tegenvallen? even los van het resultaat? Nou, het voetbal vooral van de tweede helft is een enorme tegenvaller. Eh, het is wel eh, gezien de omstandigheden... Eh, is het moeilijker om, om heel eh, ja, snel en kort te voetballen. Maar ik vind dat we wel heel slordig waren en eigenlijk eh, nou ja, op een heleboel posities eigenlijk de hele wedstrijd eh, door. Maar als je dan wint, dan moet je de les eruit trekken. Want je weet dat, eh, wat van tevoren hadden we het erover, eh, er komt een keer een wedstrijd ja, dat, het, eh, dat het tegen zit. Alleen ja, vandaag zat het qua resultaat hartstikke mee en eh, de volgende keer moet het voetbal absoluut eh, beter. En, eh, nou, vrijdag komt Nak naar ons toe, dus eh, dat is de boodschap. Dat is de boodschap, zei Ron Jans. Vrijdag komt nak naar Herenveen, wat dus gewoon derde staat. Twente passeerde, wel een wedstrijd meer. Stefan Groothuis pakte vandaag bij de wereldbekerwedstrijd in Hamar... een bronzen plak op de 1500 meter. Hij was net wat langzamer dan Davis en Bakko. Na de race sprak hij met Bert Maldrink. Nou, je bent derde, maar dat was een merkwaardige 1500 meter. Vond je ook niet? Ja, je wilt de race op zich zeker tegen. Ja. ja. Nou ja, ik had het al een beetje verwacht natuurlijk, dat ik, oh, ik heb natuurlijk veel meer snelheid aan het begin. Dus ja, ik kruis het gewoon over hem heen natuurlijk. En hij zei net al dat hij bijna een beetje lastig uitkwam, maar dat heb ik helemaal niet gemerkt. Kijk, als hij van achter mij uh, voorbij... Uh, ik heb gewoon voorrang, dus dan moet hij gewoon zorgen dat hij achterlangs gaat. Ja, we hebben het over Bukko. Over Bukko, ja, sorry. En, uh, maar het ging goed hoor. En uh, die laatste kruising, uh, ja, toen had hij weer veel meer uh, snelheid En dat is een beetje een déjà vu met de World van uh, drie jaar geleden tegen hem. Toen reik ik ook, uh, als hij tegen mij rijdt, rijdt hij wel heel hard zo, Want toen won hij de World Cup. Toen ging hij er ook als een brommer vandoor. Alleen die van een brommen zat, de laatste, de laatste ronde. En uh, nou ja, dat was nu weer een beetje zo. Minder als toen. Maar toen uh, pakte hij meteen anderhalf seconde in de laatste ronde. Ofzo. Ja, wat gekke was, ik dacht van dat jij voordeel van hem zou hebben. Maar het was precies andersom. Ja, nee. Die laatste kruising, ja, die eerste kruising had hij natuurlijk voordeel van mij. En die laatste kruising... Uh, uh, had hij gewoon zoveel meer snelheid dat hij gewoon, je kan dan niet, uh, dit, dit, dit verschil was 1,3 uh, in de laatste ronde, of zoiets of anderhalf zelfs, dan kan je niet meer oppakken die snelheid. Je kan niet in één keer die, die, die twee kilometer per uur, wat is het, bijschakelen om er in één keer achter te zitten, dat lukt je nooit meer. En, uh, ja, of je moet allrounder wezen of zo, lang afstand rijden, maar dat is dat, dat, sprinter, lukt je dat niet meer. Dus dat is voor mij gewoon een zaak om de laatste ronde zoveel mogelijk schade te beperken. Het waren de omstandigheden ook zwaar, want uh, eigenlijk vallen de tijden hem ook een beetje tegen. Als je kijkt naar wat er in de B-groep gereden werd, uh, Kramer 1, 47, 99 niet zo heel veel sneller ging het in de A-groep. Nee, de nou, omstandigheden zijn gewoon, uh, gewoon niet goed. Uh, het is, uh, je ziet hier de normaal we zien de ijsvlakte afgedekt, we hier de ijsvlakte helemaal open liggen. Ja, het is veel kouder als normaal in Hamer. Dus uh, ja, ik weet niet waarom. Maar uh, ja, het is gewoon, daar, lijkt me wel duidelijk dat uh, de dames drie kilometer... was nog best goed, uh, goede tijden wel. Alleen, uh, maar voor, dit, uh, voor dit is het hier niet snel, blijkbaar. En dat, uh, ja, dat zie je wel. Het is koud en, uh, en heel veel ijs. Uh, dat zijn meestal geen ideale omstandigheden, nee. En maar, dan word je toch al nou een derde. Ja. Ik bedoel, uh, je bent grillig in je 500 meter, dat is wisselvallig. Maar ja, uh, derde, dat kan er mee door. Excuse ja, nee, ik werd te veel, hoor. Zeker ook naar... Uh, Twee maanden heb ik nu geen 1500 gereden, alleen maar met sprint bezig geweest. Ik heb een sprint gereden, dus je bent alleen maar bezig op, op die korte kant, op die 500 meter en die 1000. En niet verder dan dat. En uh, ja, dan is het eigenlijk nu gewoon, uh, gewoon eigenlijk maar een beetje zien hoe, het, hoe dat dan die laatste 500 meter gaat. En uh, is zeker niet optimaal de laatste ronde, maar het, uh, het valt zeker ook niet tegen. Steven Groothuis was dat. We gaan weer voetballen. En voor we naar Feyenoord gaan, meld ik u nog even dat Inter eindelijk weer eens met Wesley Sneijder in de basis speelde. Hielp Nou, nee. Verloren van de, van de hekkersluiter. Novara thuis in Milaan. Inter Novara 0-1. En die Houtkamp kijkt naar Feyenoord Vitesse 1-0. En die? Nog steeds. En uh, ik moet zeggen, Feyenoord uh, speelt uh, heel redelijk. Met name Klaasje speelt weer een uitstekende wedstrijd in die eerste. Uh... 25,5 minuut van de wedstrijd. goede paasjes, goed overzicht houdend. En die jongen die is toch wel enorm gegroeid dit seizoen. Echt een, een leuke speler om naar te kijken. Piet Veldhuizen, de keeper van Vitesse, heeft de bal. Schiet de bal naar voren. 1-0 Feyenoord, doelpuntenmaker. Wie anders dan Guidetti. Had er zelf weinig weet van. Bal werd tegen hem aangekopt. Tegen zijn arm Zijn bovenarm. En ging het doel in achter Piet Veldhuizen. Maar schijnt dat de Guzzubuuk. Zag daar geen probleem in. Heeft het waarschijnlijk niet gezien. Anders had hij... Er zeker voor gefloten. De diepe bal van Casilla komt niet aan. En dus kan Erwin Mulder, de keeper van Feyenoord... die uh, uh, amper buiten dan uh, de mogelijkheid van Butner in de problemen is geweest... kan de bal weer in spel gaan brengen. Doet dat uh, via de linkerkant op zoek naar Bakal. Bakal de lucht in, kopt de bal door. Maar dan is het uh, Hofs die er eventjes tussen zit. En zo is het even wat rustig op het uh, veld. Ook uh, in het stadion De Kuip, waar het wel 1-0 voor Feyenoord staat tegen Vitesse. Inmiddels al afgelopen is RKC Heerveen 0-1. PSV de Graafschap met 4-1 en vroeg in de middag al FC Utrecht tegen ADO Den Haag 1-1. Even uit voor het NOS Journaal van 5 uur daarna het laatste uur op de zondagmiddag. Tot zo. langs de lijn. Op 1. Dames en heren, jongens en meisjes, boeren, burgers en buitenlui, het is zover. Vanavond is de grote finale